Alhamdulillah inahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihi Allahu fala mudilla lah wa man fala wa la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa shadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu in sahih al-bukhari tarfadhi an overlevering van Abu Huraira radiyallahu anhu wa rin verteld dat hij de boodschapper van Allah vrede zij met hem heeft horen zeggen: Karasat nemle tun nebiya minel en bia. Ve amarabi kariat in nemli fa'ohrikat. Ve auch Allahu ilahi, en Karasat kenemle a rakte om met hem minel umami sabbih. Oftewel, hij zei, sallallahu alayhi wasallam, een van de eerdere profeten werd door een mier gebeten, waarna hij opdracht gaf om de gehele mierennest te verbranden. Vervolgens openbaarde Allah subhanahu wa ta'ala aan hem, als vergelding voor de beet van één mier heb jij een algehele gemeenschap, die Allah plachtte te verheerlijken, laten verbranden. Uit deze prachtige overlevering leren wij dat rechtvaardigheid ten alle tijden van toepassing dient te zijn, op alle aspecten van het leven, en ten opzichte van alles en iedereen. Allah subhanahu wa ta'ala zegt namelijk, Oftewel, te jullie die geloven, woorden zijn gericht aan de gelovigen. Hij zegt vervolgens, Wees standvastigen omwille van Allah, als rechtvaardige getuigen, en laat de haat van een volk, jullie er niet toe brengen, niet rechtvaardig te zijn, maar wees rechtvaardig. Dat is het dichtst bij taqwa, oftewel, dat is het dichtst bij Gods vrucht. Zorat al-Ma'idah, Vers nummer 8. El imam Sa'di, rahimahullah, zegt in zijn uitleg van dit vers, dat men zich door de afschuw die hij heeft voor een ander, die men voelt voor een ander, zich er niet toe laat brengen om diegene onrechtvaardig te behandelen. Dit geldt tevens voor de omgang met niet-moslims. Ook zij hebben recht op een rechtvaardige behandeling. En ook hun kant van het verhaal mag gehoord worden. Als wij nog eens naar het vers kijken, dan valt ons op dat Allah subhanahu wa ta'ala vervolgens zegt I'dilu huwa هُوَ أَقْرَبُوا taqwa Oftewel, telkens als jullie erna streven om rechtvaardigheid te verwezenlijken, zal dit aanleiding zijn voor toename van Gods vrucht in jullie harten. Dat deze profeet, vrede zij met hem, een hele mierennest heeft vernietigd als vergelding voor die ene mier die zich heeft misdragen, was niet de juiste vergeldingsactie, was niet de juiste oplossing. De bestraffing had zich moeten beperken tot die ene mier. En ook valt uit de overlevering op te maken dat er naast onze gemeenschap ook andere gemeenschappen bestaan. Allah subhanahu wa ta'ala zegt namelijk in de Koran: وَمَا مِنْ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ إِلَّا أمفالكم. Oftewel, en er is geen levend wezen op aarde, en geen vogel die met zijn vleugels vliegt, of zij behoren tot gemeenschappen zoals die van jullie. Surat al-An'am, 38. En imam Sadi Sa zegt dat alle dieren gemeenschappen vertegenwoordigen. Gelijk aan de onze. Dus gemeenschappen overeenkomstig met de gemeenschap van de mensen. Zoals Allah subhanahu wa ta'ala de mensen heeft geschapen, heeft hij ook de andere wezens geschapen. Heeft hij hen ook even als de mens van onderhoud voorzien. En bepaalt hij de koers van hun bestaan. En in deze overlevering komt een mierengemeenschap te sprake die hun Heer zouden verheerlijken. En dat is op zich niet vreemd. Als wij bedenken dat Allah subhanahu wa ta'ala zegt. De zeven hemelen en de aarde en alles wat zich daarin bevindt, roepen zijn glorie uit. En er is niets of het roept zijn glorie uit of het verheerlijkt Allah subhanahu wa ta'ala. Zorat al-Isra 44. Oftewel, er is niets te vinden in de hemelen en op aarde of het neemt deel aan tasbih aan het verheerlijken van Allah subhanahu wa ta'ala. Aan het zeggen van subhanallah. Want alles, beste mensen, is eigendom van hem. Afhankelijk van zijn beschikking. Alles is op de hoogte van het feit dat hij, de Almachtige, vrij is van alle tekortkomingen. Zelfs het voedsel dat wij nuttigen, dat wij eten. Beste mensen. Doet mee aan deze tesbir, aan deze verheerlijking. Zo vertelt een metgezel in een overlevering van Bukhari, die correct is. Wala qad kunna wa huwa Oftewel, wij waren in staat de tesbir, de verheerlijking, het zeggen van Subhanallah, van het eten te horen, terwijl er gegeten werd. Subhanallah. Dus. Alles en iedereen, in de hemelen en op aarde, verheerlijkt Allah, subhanahu wa ta'ala. Er is niets wat niet deelneemt aan deze tesbih, behalve sommige mensen die ervoor hebben gekozen, om het geloof de rug toe te keren. Om bewust zich niet te onderwerpen aan de voorschriften van hun Heer. Doe het jou geen pijn als jij erachter komt, dat zelfs stenen hun Heer verheerlijken, dat zelfs bomen hun Heer verheerlijken, dat zelfs de hemelen en de aarde hun Heer verheerlijken. En jij, die Hij het leven heeft geschonken, weigert zich aan zijn voorschriften te onderwerpen, weigert deel te nemen aan het verheerlijken van Allah subhanahu wa ta'ala. Ook leert deze overlevering ons dat het onverantwoorde gedrag van één individu soms grote gevolgen kan hebben voor de algehele samenleving. Zie hier hoe het gedrag van één mier ertoe heeft geleid dat een hele mierennest in brand is opgegaan. En zie ook vandaag hoe het gedrag van een aantal afgedwaalde moslims die zich vergrijpen, aan mistalen, die zich vergrijpen, aan bloedvergieten, grote gevolgen hebben voor de algehele samenleving. De algehele moslimsamenleving wordt daarop aangesproken, wordt daarop afgerekend. Ook kunnen de ouders dit soort verhalen aan hun kinderen voordragen om hen aan te zetten tot een betere behandeling van de dieren. Voeg daaraan toe dat wanneer deze kinderen bewust worden gemaakt van het belang dat alle hecht aan het leven van één nier, zijn nood over kunnen gaan tot het schaden van welk dier dan ook. Laat staan dat zij mensen zullen schaden. Uit deze overlevering blijkt tevens dat het in het verleden toegestaan was om met vuur te straffen. Echter is dit binnen ons geloof strikt verboden. De profeet vrede zij met hem gaf namelijk te kennen dat alleen de Almachtige met vuur straft en niemand anders. Tevens is het verboden gemaakt voor ons om mieren te doden. Zo vertelt Ibn Abbas dat de profeet vrede zij met hem het doden van mieren en bijen heeft verboden. En ook leert deze overlevering ons dat het beter is om geduld te tonen. Wanneer jou iets wordt aangedaan. Want voor hetzelfde geldt wordt er door jou iets ondernomen als tegenactie, die later niet juist blijkt te zijn. Vandaar dat men moet leren zijn haat en wraakgevoelens te bedwingen, en juist te kiezen voor een rationele oplossing, voor verzoening, voor het aangaan van een gesprek, en zich vooral niet te laten haasten of opjagen, door wie of wat dan ook. Mogen Allah ons allen tot de geduldigen maken, و سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك اليك